Watermogenmoed met het TNW's Journaal. De vier grootste accountorganisaties van Nederland functioneren niet goed, schrijft de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten in een rapport. Volgens de autoriteit komt het bij Deloitte, Ernst Young, KPMG en PwC vaak voor dat bijvoorbeeld jaarrekeningen van klanten niet goed zijn gecontroleerd. De toezichthouder zegt dat er fundamentele veranderingen nodig zijn. De beroepsorganisatie van accountants zei eerder vandaag met nieuwe maatregelen te komen om het vertrouwen terug te brengen. Oude bejaardentehuizen met versleten sanitair, te kleine gangen en te weinig privacy worden zo snel mogelijk vervangen, zei minister Dijsselbloem in een begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn er veel voorbeelden van zwaar verouderde verpleeg- en verzorgingshuizen, die hij hoopt zoveel mogelijk te sluiten en te slopen. De Tweede Kamer praat volgende week donderdag over het besluit van het kabinet om militair mee te doen met de strijd tegen de Islamitische staat. Gisteren maakte het kabinet bekend dat het F-16 gaat inzetten voor luchtaanvallen op IS in Irak. Nu is al duidelijk dat er een grote meerderheid in de Kamer dat besluit steunt. De Duitse legerleiding is in verlegenheid gebracht door berichten over de technische staat van het materieel. Tientallen vliegtuigen en helikopters zijn kapot of zo versleten dat ze niet kunnen worden ingezet. Dat brengt volgens Duitse politici missies in gevaar. Bijna alle 43 helikopters van de marine moeten voorlopig aan de grond blijven. Ook gevechtshelikopters van het Duitse leger doen het vaker niet dan wel. Een man naar Dordrecht die de gemeente bestookt met brieven... moet de gevangenis in als hij daarmee doorgaat. De man heeft een conflict met de gemeente over vergunningen voor woningverhuur. Daarom stuurde hij duizenden brieven en bezwaarschriften. De verwerking daarvan kostte volgens de gemeente een half miljoen per jaar. Van de rechtbank mag hij nu nog twee keer per maand contact zoeken. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de namiddag en avond maakt het noordoosten kans op een bui. Het is 16 tot 18 graden. Morgen wolkenvelden en kan er wat regen of motregen vallen. Dit was de DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De sombakker van de ANWB. Er staan files op de A27 Breda-Utrecht. In beide richtingen voor de brug bij Gorkum, drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu zeven luncht. We ontmoet in de vierde klas HAVO. We kwamen allebei van een andere MULO. En het was vriendschap op het eerste gezicht. En niet, niet omdat we elkaar nou meteen zo leuk vonden. Nee, het was meer een kwestie van overleven. We moesten wel vrienden worden. Ik vergeet dat moment nooit meer. Op 20 augustus 1968... maandagochtend, kwart over acht stapte ik het lokaal Nederlands binnen waar het lesrooster zou worden uitgedeeld. Ik ging helemaal achterin zitten, zo ver mogelijk weg van de rest. Even later kwam Harry binnen. Hij keek de klas rond en hij wist niet hoe snel hij naast mij moest gaan zitten. Wat zijn dat voor rare jongens, fluisterde hij. En ik zei, dat zijn meisjes... Ongelooflijk, hé. Meisjes in de klas. En geen vijf. Geen tien. Nee, twintig. Wij zaten, Harry en ik, met z'n tweetjes... GELUIDEN. tussen twintig meiden. De een nog groter dan de ander. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. De enige vrouw die wij ooit op school waren tegengekomen... was de heilige maagd Maria. En nu opeens. Waar je maar keek. Meiden. Overal meiden. Van 0 naar 20. Het was gewoon te veel. En ja, natuurlijk, we probeerden nog wel iets uit te stralen van uh... zo, hé. 20 wijven. Zitten wij even gebakken. Allebei 10. Harry. Dubbele ruilen! Maar er hoefde er maar eentje heel even onze kant op te kijken... of we verschompelden meteen van macho tot mietje. We voelden ons, nou laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen... twee bedreigde lulletjes rozenwater tussen veertig vreemde borsten. Nou ja, eigenlijk 38, want die van Mirjam die telde nog niet mee. Maar ja, dat wisten wij die eerste dag nog niet. Daar kwamen we pas maanden later achter. Toen we eindelijk een heel klein beetje door durfden te kijken. Twintig meiden. En zo dichtbij. Nou, dan wil je wel vrienden worden. En achteraf zeggen wij... Meiden, bedankt. Grijze jas. Trouwens, die meiden die hebben er ook voor gezorgd... dat wij destijds in zo'n Haagse koffietent terecht zijn gekomen. Want ja, elk vrij tussenuur moesten wij natuurlijk wel even verplicht afkicken van die enorme overdose vrouwen. Nou, dan zat je in zo'n Haagse koffietent goed... want daar kwamen in die tijd alleen maar mannen. Op tante Miep Nadan, maar die had een snoer. We werden daar de studenten genoemd. We hoorden er niet helemaal bij. We waren, zoals dat heet, slechts op bezoek. Maar we genoten elke dag weer van de doorlopende voorstelling van de Plathaagse Comedie. Supersister was dat. Met een mooie titel. She was naked. Sasje van der Geest. Robert-Jan tips waren de bekendste mensen van deze band. Ja. Begin jaren 70 hè. Prachtige muziek. Heerlijk. Uh, Supersister dus. Hoi hoi. Hoi hoi. Ja ja. Uh, Zometeen de vrijwilligers van de week. Dat komt er ook allemaal nog aan. En, uh, dit is ook heel mooi trouwens. Begint een beetje rustig. En dan denk je van, er gebeurt niks. Maar er gebeurt wel wat. Ja. Maar we forgot where we were. We zijn vergeten waar we waren. Dit is Ben Howard. Maar wij zijn het niet vergeten, hoor. We zijn gewoon in de studio. Wat zie je fan. was watching Syria blinded by the You were in the kitchen, boy yeah. My runner's mouth, the wounded with the wounders' will, and that's how summer. And the burrow, hello, love for you. I have so many words, but I Weet niet meer waar hij is. Misschien ah, dus de bordjes volgen. U weet het, helpt dat. Ben Howard is dit. We forget where we were. We were. Ben Howard was dat. Dus. Maar dat had ik al gezegd. Goed, uh, we gaan uh, even iets heel anders doen. FM Let op.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 En ja, we hebben Hella weer aan de telefoon. Hallo! Hallo Hella! Goedemiddag! Ella. Hi. Goedemiddag Hella! Hi. Ja. Als het goed is, heb je weer een hele leuke vacature voor ons, klopt dat? Ja, dat klopt! Wat heb je uitgezocht? Uh, deze week uh, hebben we de vacature van Klussen in het ontmoetingscentrum de Zandstroom. Ontmoetingscentrum De Zandstroom is een, uh, een ontmoetingscentrum, dagcentrum voor mensen met geheugenproblemen. Maar ook voor hun familie, voor hun naasten. Uh, en die komen een paar keer per week naar De Zandstroom. Ja. En zij zoeken een klusser. En wat, uh, wat is de bedoeling wat de klusser gaat klussen? Nou, wat hout, een plankje ophangen, een kastje timmeren. Dus echt een... In overleg. Het is een beetje een deurtje vastmaken. Een beetje, een beetje technische dienstinstelling, zeg maar. Ja, het gaat volgens mij... Ik kreeg de indruk dat het vooral ging om, uh, om, uh, om, om ook gewoon wat te repareren... en hout en kastje te maken. Het ja. ziet er heel mooi uit van binnen. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent... maar het is zeker de moeite waard om een keer langs te lopen. Ja. En uh, het gaat om ongeveer... Ja, het is in overleg. Gewoon een paar uurtjes per week of... Het, Per twee ja. weken, een paar uurtjes. Ja, want ik geloof ook dat, dat het uh, ook een beetje de bedoeling is... om de, de ontmoetingsruimte nog wat gezelliger en aantrekkelijker te maken. En daar ja. hebben ze natuurlijk iemand voor nodig die een uh, schroefje kan... Uh... Precies, en zij is heel creatief. Leontien Treiber is de coördinator daarvan. Ja, oké. Okay. Zij is heel creatief en... Uh, ja, zij zoekt gewoon iemand die makkelijk met een boormachine... die even op komt dagen om haar te bij te staan. Ja, en een plankje zagen, timmeren ja. en dergelijke. Ja, en ik moet zeggen, het, uh, het, het, het, het vrijwilligersteam van de Zandstroom... is een ontzettend leuk team. Hele ja. goede sfeer. Mooi. Uh, ik, ik krijg de indruk dat het team ook echt wordt behandeld alsof ze betaalde medewerkers zijn. Oh, wat leuk. Ze, ze voelen zich echt een team en het is echt een, een... ja, je komt echt in een warm bad daar. Helemaal goed. Dus als iemand geïnteresseerd is en zegt, nou, ik kan lekker klussen en ik heb wel eens ja. een uurtje over en ik wil daar graag aan helpen. Precies. Dan uh, wordt diegene dus verzocht om contact op te nemen met Leontine Treiber. Begrijp Leontine ik dat dan Tijver, goed? Leontine ja, ja. Ik zal dat is leonl.treiber.zorgbalans.nl. Je kunt het beste even kijken op de Vip site ja. En dan bij uh, Zorg en Welzijn... daar staat een vacature van Sandstroomklusser. Okay. Ik zal ook haar 06-nummer nog even geven. Ja, voor de, 06... de mensen die geen internet hebben. Precies. Ja. 06-nummer is 06-5512... 1-2-2-7. Ik herhaal 06-55-1-2-1-2-7. Dus je kan haar altijd bellen. Mooi We zullen zo. het uh, nog een keer herhalen. We gaan het natuurlijk ook op onze Facebookpagina zetten. Leuk. Ja, natuurlijk, uiteraard. Ja? U kunt het straks ook teruglezen op de website van en, ja, en dan komt het ook automatisch op de website van Zinvam terecht. Dus dat Hartstikke is mooi, dat is fijn. Goed zo. Nou, ik hoop dat jullie snel iemand vinden die wil komen helpen. Oké, okay, Hartelijk bedankt, Hella, deze week. Okay. Helemaal, Hela, ja. ja. ja, bedankt weer. Dag dag. Okay, dag, dag. Dag. Dat bent van uh, Peter Frampton samen met Steve Marriott. De uh, Hurt samen met the Small Faces Dit is Ringo Starr. En het heet Liverpool in Eight. In een factory. Played Bartlin's Camp. With my friend Rory. It was good for him. It was great for me. Liverpool said goodbye to Madryn Street I always followed my heart and I never missed a beat Destiny was calling I just couldn't stick around Liverpool I left you but I never. star, nummer natuurlijk van de Beatles ooit autobiografisch nummer, Liverpool 8 heet het en ik denk dat het te maken heeft met het feit dat in 2008 Liverpool de culturele hoofdstad van Europa was. hij is nog steeds actief, hè, ze Ringo. Hij uh, toert nog steeds met een all-star band. Dat is helemaal niet zo gek, hoor. Hij heeft echt wel een beetje leren zingen al die jaren. En die all-star band van hem, er zitten niet de kleinste jongens in, geloof mij. Ringo Stardust en Liverpool 8. Ze hebben nog één liedje, even, en dan gaan we weer het regio nieuws doen. Het album heet ook Liverpool 8, waar het vanaf komt. Dus de titelsong daarvan, Ringo. Oké, okay. uh, The Common Linnets heb ik nog voor u en Just Give Me A Reason. En hierna het regio-nieuws met Dolly. Met Waylon. Dat Common Linnet's gedoe bestaat nog steeds. Alleen uh, zit er nu een andere zanger bij. Want Waylon is daar bij weg. Maar dat wist u al. En dit heet Just Give Me A Reason. De Common Linnet's. Opvolger van Calm After the Storm. Voor Zandvoort en de regio. Het regio met Dolly ten Pierik. Ja luisteraars. daar volgt hier een update van het regionale nieuws van 25 september 2014.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 Aannemer de BW-gebouw gaat in opdracht van Woonstichting De Kei... een rioolaansluiting realiseren op het hoofdriool van de Sofiaweg. En er wordt van alles in het werk gesteld om algehele afsluiting te voorkomen. En mocht dit toch noodzakelijk zijn... dan zullen er passende regelen, maatregelen worden genomen om het verkeer om te leiden. In de raadsvergadering van gisteravond sprak de raad zich unaniem uit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 Als ferm signaal naar de bevolking is er een zitstaking van Zwarte Pietjes geweest bij de Bruna in Zandvoort. De eigenaar van de winkel aan de Grote Krocht, Jacques Balkenende, ergert zich aan de discussie over Zwarte Piet. Ik weet zeker dat meer dan 90% van de bevolking Zwarte Piet als traditie gewoon wil houden, zegt hij. En nu krijgen we elk jaar een discussie of dit zo moet blijven. Vorig jaar al en nu weer. Ik vind dat we jarenlange tradities gewoon moeten houden. Denken we nu echt dat kinderen die nog in Sint en Piet geloven hier iets achterzoeken? De ondernemer neemt er aanstoot aan dat sommige winkelketens hun Pietjes een andere kleur geven... en dat Sint-intochten worden aangepast. Dinsdagmiddag is een 38-jarige Haarlemmer aangehouden... voor het vernielen van een politiebus in Beverwijk. De halemer heeft beide buitenspiegels en de ruitenwissers kapot gemaakt. Agenten hadden de politiebus tegenover het gemeentehuis aan het stationsplein geparkeerd. Beveiligers van het gemeentehuis zagen een, dat een man de bus aan het vernielen was en besloten de man aan te houden. Zij hebben de man overgedragen aan de agenten. Een man met een lichtgevend oranje hesje en handschoenen aan drong de woning binnen bij een vrouw aan de Riauwstraat in de Indische buurt. Hij heeft daar een overval gepleegd. De bewoonster was op dat moment alleen thuis en ze raakte gelukkig niet gewond... en de dader is er vervolgens van doorgegaan. De politie is momenteel met een helikopter aan het zoeken in Haarlem. Via Burgernet wordt ook naar de dader gezocht. Volgens het signalement is de man blank, 1,80 meter lang... en heeft hij een normaal postuur...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 Allemaal de base en de tekst gaat over dames met een dikke kont. Ja. Tenminste, dat heb ik mij laten vertellen. Ik heb er nog niet zo op gelet. Maar... Uh, ja. Morgen zijn we natuurlijk weer met dit programma. Morgen hebben we een leuk programma. We hebben zelfs ook een, een speciale gastmorgen. Jawel. En, nou, uh, ja, niet zomaar één. Nee, niet zomaar één. Hoor maar, die. Kom morgen langs in de studio. Gezellig, hè? Ja. Even, even een voorproefje, hè? Oktoberfest, hè, dit weekend toch? Of is dat voor onderweg? Um, nee, is dit weekend gelopen? Nee, dit weekend. Ja, zaterdag. Zaterdagavond. Oh. Wat zei je, wat zei je, wat zei je? Nee, laat maar. zo. De oktoberfest hè? In, uh, in Zandvoort Een beetje raar natuurlijk in september Maar goed, oké okay. <laughs> We zullen het door de vingers zien Luna, ze komt morgen langs in de studio En uh, uh, Nou, dan zullen we dit plaatje ook wel weer draaien Dat heet Vamos a la Playa Nou, het is een beetje winderig nu hoor, maar het maakt niet uit Het ja, mag weer ZFM. Ja, zo is dat Dit is Soulful Blues Melody met Dan Clark. De Hucklebuck. Uh, Omgenomen in Beverwijk in uh, hoever Adrichem 1988. Juni 1988. Zal verblusd willen die Denkmark. En het is heette de Hukkelbuk. Oeh, ja. Yeah. Lekker hoor. En de op. En nog even Van Velsen er tegenaan. Ja, ik ben niet, ja, we hebben nooit zo gek van geweest. Maar dit vind ik nog een heel mooi liedje. Doet het samen met zijn vader. Leuk. Kom er komen veel Beatles titels in voor, daarom. <laughs> I fell into a dream I hadn't seen before You told me just to sing and not think anymore zijn vader. Sing, sing, sing, sing. het dat niet onder stoelen of banken dat hij uh, zeer geïnspireerd is, met name door uh, de muziek van uh, de heren uh, Beatles. Ik zei wel, in het Amerikaanse televisieprogramma Conan is het deze week George Harrison-fest. Dat betekent dat hij elke avond een artiest heeft die uh, iets moois doet van George. Ik heb u straks Paul Simon laten horen. Dat kon ik u vinden. Uh, en ik zat gisteravond ook nog even verder te kijken. Toen kwam ik ook nog een opname tegen van, uh, van George's zoon Danny. Danny. Die dit nummer live deed. Savoy Truffle. Ja, het waren de Beatles natuurlijk, maar hij heeft het geschreven en ik kwam hierop. Dat ik van de week een live opname vond van zijn zoon, die, van Danny dus. Die in hetzelfde nummer speelde samen met een band die heette The Fab Four. Een fantastische imitatie Beatle band, dat mag je wel stellen. Goed, het zit er weer op, dol. We zijn er weer Ja, erheen. het is weer afgelopen. Ja, we gaan ons voorbereiden op de dag van morgen. Ja, zeker weten. Het wordt spannend. Ja, morgen eh? weer een uh, leuke uitzending met onder andere als gast Luna morgen. Dus dat wordt leuk. Zometeen uh, Matchbox Muziek Boulevard Live met Bart van der Meer. Uh, ik heb begrepen dat hij ook iets uit de, uit de 90's gaat draaien. Wat? Nou, ik ben blij dat ik er niet van te doe.